Lieselot Thomasen met het NOS Journaal. In heel Nederland is vanavond twee minuten stilte gehouden... ter nagedachtenis aan alle slachtoffers die zijn gevallen... sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Op een lege dam in Amsterdam legden koning Willem-Alexander en koningin Maxima... een krans bij het oorlogsmonument. In een toespraak zei de koning onder meer dat het verleden niet vergeten mag worden... en dat de oorlog generaties lang doorwerkt... Hij noemde de werkelijke helden die bereid waren te sterven voor onze vrijheid en onze waarde. Maar, benadrukte hij, er is ook die andere realiteit van mensen in nood die zich in de steek gelaten voelden. Onvoldoende gehoord. Ook vanuit Londen door zijn overgrootmoeder, koningin Wilhelmina. Toch standvastig en fel in haar verzet, aldus de koning. Het is iets dat me niet loslaat, zei hij. De coalitiepartijen CDA en D66 willen dat het kabinet bij de Europese Raad aandringt... op een internationaal onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Volgens de partijen moeten alle Europese landen de druk op China vergroten. Vorige week zei de gezant van de Wereldgezondheidsorganisatie... dat China niet wil meewerken aan een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. De Nederlandse restaurants van pizza- en pastaketen Vapiano zijn failliet... De Duitse moederbedrijf verkeert in financiële problemen... en daardoor kon ook de Nederlandse tak niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen. Volgens de curator heeft de coronacrisis een rol gespeeld in het faillissement. Hij onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. Fabiano heeft elf vestigingen in Nederland. Daar werken ongeveer 550 mensen. De afsluitdijk richting Friesland gaat rond deze tijd dicht voor spoedwerkzaamheden... Volgens Rijkswaterstaat zitten er scheurtjes in het asfalt van de A7. De verwachting is dat de snelweg morgenochtend om 7 uur weer open kan. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen zonnig en droog. Alleen in het noorden mogelijk wat wolken. Het wordt 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM in de avond. I can't stop this feeling. Deep in of me. Girl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 Say good. Just enough